9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet en sociale partners proberen vanochtend... alsnog een zorgakkoord te bereiken. Gisteravond lukte dat nog niet. De overleg draait vooral om de thuiszorg... waar volgens het kabinet minimaal 65.000 banen moeten verdwijnen. Abfacabo FNV eist dat er geen gedwongen ontslagen vallen. In ruil daarvoor wil de bond een deel van de loonstijging inleveren. De federatieraad van de FNV stemt vanmiddag over het sociaal akkoord... dat onlangs werd gesloten... De Abfacabo steunt dat alleen als er voor die stemming een akkoord is over de thuiszorg. In Watertown bij Boston is op verschillende plaatsen feest gevierd... na de arrestatie van de tweede terreurverdachte. De 19-jarige man werd vannacht opgepakt na een klopjacht van een etmaal. Hij had zich verschanst in een boot in een achtertuin. Hij ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Door de straten van Watertown reden toeterende auto's en de politie werd toegejuicht. Op het centrale plein kwamen tientallen mensen bijeen met Amerikaanse vlaggen. De verdachte zou samen met zijn broer de bomaanslag hebben gepleegd op de Marathon van Boston. De broer werd gisteren door de politie doodgeschoten. Er komt een landelijk register voor glazenwassers. Dat moet een eind maken aan criminele activiteiten binnen de branche, meldt de Telegraaf. Woonwijken worden vaak onderling verdeeld door glazenwassers, met soms woekerprijzen als gevolg. In Nijmegen wordt een nieuwe brug over de Waal naar zijn plek getrokken. Het zogenoemde invaren begon om zeven uur en gaat waarschijnlijk de hele dag duren. De Waal bij Nijmegen is voor de gelegenheid afgesloten. De brug is 285 meter lang en weegt 9000 ton. Hij staat op pontons die met 15 staalkabels worden voortgetrokken. De brug krijgt de naam de Oversteek. Een verwijzing naar de operatie Market Garden in 1944. Nijmegen heeft al bijna 80 jaar een Waalbrug. Maar daarop staan elke dag veel files. Het weer volop zon. Het blijft overal droog. Alleen in het zuidoosten wat meer wolken. Het wordt 10 tot 12 graden. Op de Wadden wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. We leven het grootste rijksmonument van Nederland van 20 tot en met 28 april. De nieuwe Hollandse Waterlinie. Wandelen, fietsen en varen langs forten, kastelen en vestingsteden. Geniet van activiteiten voor jong en oud tijdens de start van het fortenseizoen. Kijk op hollandsewaterlinie.nl Dit was Lekker Weg in Eigen Land. Samen voor Oranje, het feestje.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 Kross Nieuws Show. Presentatie: Peter de Wies en Mieke van der Wij. 3 minuten over 9. welkom terug bij de nieuwsshow. Het komende uur krijgt Israël een stevige veeg uit de pan. Een pleidooi wordt er gehouden voor een passende behandeling... voor iedere specifieke vorm van astma. En het beroerde leven van de poes, u hoort het goed... tijdens de Duitse bezetting. Goed. Maar we beginnen met de klopjacht gisteren in Boston. Ja, want uh, eindelijk is die klopjacht op die twee Tertjeense broer... Ten einde. De jongens op wie gisteren langdurig werd gejaagd door duizenden politiemensen werden gevonden nadat de FBI foto's van beiden publiceerde afgelopen donderdag. Over het motief is weinig bekend. Wel duidelijk is inmiddels dat de FBI al eerder de jongens op de korrel had. Over het hoe en wat van de aanslag en van de daders die verantwoordelijk zijn voor de eerste geslaagde aanslag op Amerikaans grondgebied na 9-11 gaan we praten met Amerika-deskundige van instituut Klingendaal Willem Post. Goedemorgen Willem. Ja, Goedemorgen ja, euh, blijkbaar niemand zag dit aankomen. Hè? Die aanslag niet en die klopjacht niet. Want er vielen doden te betreuren onder de agenten. Heeft de politie dit zo onderschat? Nou, weet je, onderschat, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om, om, om, om ja, hè, te gaan zoeken als je niet weet, als je, als je geen aanknopingspunten hebt. Je kunt, sterker nog, vind ik, zeggen, het is wel een hele knappe... Prestatie om zo snel toch, uh, toch iemand in de kraag te vatten. Nou ja, in zo'n miljoenenstad. Ja, en de ander uit uh, te schakelen al eerder, hè, de oudere broer. Dus ja, ik vind het, ik vind het een knap staaltje van politiewerk. Uh, uh, ga maar eens zoeken inderdaad in zo'n groot gebied. Hè. De, bedoel, Boston is niet zo'n grote stad. Ik dacht iets van 700.000 inwoners, maar... Volgens Amerikaans, mij 4 miljoen. Ja, je ja zeg maar eens. dat is Amerikaans. Dan, zeg je, dan reken je gewoon de hele omgeving erbij met hele oh. gemeenten. Want Watertown, waar zich dit afspeelt... Dat is, is geloof ik uh, 15 kilometer buiten ja, Boston. Hè? dat is een aparte gemeente. Hè. En uh, hetzelfde geldt voor Cambridge, hè, wat daar tegenaan ligt. De beroemde universiteitsstad is een aparte gemeente, maar zo gaat het overal in Amerika... je rekent gewoon het hele gebied mee en dan kom je aan de drie, vier miljoen. Oké. Okay. Uh, dus uh, nee, het was een knap staaltje werk... En ja, dit is eigenlijk ook voor het eerst dat het zo zichtbaar werd... hoe belangrijk de deelname van het publiek is. Er zijn natuurlijk heel veel foto's gestuurd naar de FBI. En dat is een enorm puzzelwerk geweest. Want je wordt natuurlijk overwhelmd met, met allerlei materiaal. Ja, dan in dezelfde week nog uh, een arrestatie. Ik moet zeggen, ik heb de hele nacht opgebleven. Nou, Echt waar? <laughs> ik je ziet er niet... nog aardig fris uit. Nou ja, goed. Hè, het, het gebeurde... Je hebt nieuw haar. Ja, ook dat. Hè, ja. Dat is vannacht niet gebeurd. Mensen die de webcam aan hebben, oh, die kunnen webcam. dat zien. Nieuw kapsel. Nou ja, jongens, Het is natuurlijk ook, het is natuurlijk verschrikkelijk allemaal, maar als je zo naar televisie kijkt en op internet en alle bronnen zo bekijkt, het heeft ook weer iets van een soort speelfilmscenario. Mm -hmm. zo op het eind hè, een, een, een buurman die even in, in de tuin gaat kijken en die wat bloed ziet bij een boot. En ja, Dat is eigenlijk de gouden tip geweest. En dan naar binnen kijkt en dan niet door zijn hoofd geschoten wordt. Ja, bizar. Maar ja, wat doe je? Je vindt wat bloed. Je zou toch denken, Ik kijk ook naar tv, moest binnenblijven. Dat zal dan wellicht van iemand kunnen zijn. Nou... Aan de andere kant heeft deze meneer onmiddellijk de politie gebeld. Ja, en toen kreeg je helikopters in de lucht met van, van, van, van die hittecamera's die door zo'n boot heen kunnen kijken en dan iets zien bewegen. En dan moet de verdachte ja, hè, toch nog wel in leven zijn. En dat is nog weer extra gevaarlijk. En allemaal live op de Amerikaanse tv. Deed mij een klein beetje denken aan O.J. Simpson destijds. Dat is ook een hele andere setting. Maar on the run. En al die camera's erop en heel Amerika keek. Dus uh, ja, het is, het is een hele bizarre zaak. En, en uh, er was ook een enorme opluchting. Ondanks alle verdriet. Hè, het wordt ook steeds benadrukt wat er allemaal gebeurd is van de week. Ja. Was het ook een soort van feestvreugd, Een soort uitbarsting. Ja. Maar ja, ik denk hier worden nog wel de nodige uh, gevolgen verwacht... op juridisch en politiek gebied. Hè. Dit, is, dit is een zaak waar we de komende maanden zo niet jaren nog van zullen horen. Die rechtszaak kan alleen al... Twee, drie jaar gaan duren. Want? Nou, het is natuurlijk een, een, een zorgvuldig juridisch proces wat we kunnen verwachten. En er moet natuurlijk heel erg worden uitgezocht. wat zijn de motieven? Wat zit hier nu achter? He, zijn dit nu. Uh, uh, vereenzaamde, toch Amerikaanse jongens? He, ze wonen. het grootste gedeelte van hun leven. hebben ze in Amerika gewoond. He, en. en uh, Kun je nou zeggen dat dat allemaal in Amerika is gebeurd? We moeten allemaal gissen, natuurlijk. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd. Of is er toch een relatie met waar ze vandaan komen? Tsjechenië, ja, ze hebben in Kyrgyzstan gewoond. Allemaal van die, van die oud-Sovjet-republieken. Waar het terrorisme ook, ook heel sterk is. Nou Denk maar aan Tsjechenië natuurlijk. Um, ja, en dan wordt natuurlijk alles nogmaals onder een vergrootglas gelegd. En terecht natuurlijk in deze fase ook. Ja, dan kijk je op, wat, wat doen ze op Facebook? En wat hebben ze gezegd? We weten dat de oudste broer een half jaar in Rusland is geweest. Ja. En, en, en dat uh, hij uh, film, filmpjes over de uh, moslimfilmpjes... De Australische radicale shag, ja. die in Liverpool een, een global islamic center heeft opgezet. Ja. Uh, Buitengewoon radicaal, die ook allerlei filmpjes de wereld in zendt van... Uh, uh, lachende mensen als er bommen ontploffen in de westerse wereld. Uh, nou, dan zou je dus vermoeden dat hij wel... Nou dus ja, kijk, dat de heeft. broer heeft een like gedaan op internet. Hè, dat je dat allemaal wel mooi vindt. Ja, dat doe je wel of dat doe je niet. En wat is het waard? Het is natuurlijk nog maar één, één zo'n eventueel mm -hmm. aanknopingspunt. Maar hij is getrouwd, was getrouwd, moeten we van de oude uh, Oudere ongekomen broer nu zeggen met een Amerikaanse vrouw. Ja, daar viel het heel erg bij op dat deze moderne Amerikaanse vrouw zich plotseling heel erg traditioneel ging kleden. Uh, ook heel onderdrukt werd. Hij is ook op het politiebureau geweest, hij heeft zijn vrouw mishandeld. Zelfs iets van een voordeling uitgekomen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal puzzelstukjes waar ook in zo'n rechtszaak naar gekeken wordt. Hè. En hij, hij moet worden voorgeleid. Uh, de jongere broer wordt op dit moment geopereerd. Uh, nou. Eigenlijk zou hij dan vandaag al voorgeleid kunnen worden, normaal gesproken. Maar dat kan dan nu dus niet. Dat zal ook nog wel eventjes duren. Hè. En ja, dan, uh, dan wordt hem zijn rechten uh, verteld, als hij bij kennis is, als het goed is. Daar is ook nog een hele discussie over. Want dat hoef je niet per se te doen als het landsbelang in het geding is. Dan mag je als FBI uh, zeggen van, nou, de, de zogenaamde Miranda-rechten. Dat je tegen iemand zegt van, joh... We gaan nu het juridische proces in. Wat je zegt kan tegen jou gebruikt worden. Dus we willen je dat zogenaamde fifth, fifth amendment... dat willen we je dan wel eventjes vertellen. Maar goed, daar, daar gaat al een hele discussie over. Dus. Ja, we zullen zien. En dan de politieke consequenties zijn ook groot. La, ook eventueel. eens eventueel ons afvragen hoe de sfeer in Boston zelf is. Aan de telefoon hebben we Kine Brillenburg-Wit. Zij is als universitair hoofddocent literatuurwetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. En ze zat een aantal dagen in Boston voor een lezing aan de Harvard University. Goedemorgen. Tenminste, ik neem eigenlijk dat het aan bij u gewoon nacht is, hè? Ja, het is uh, drie uur in de nacht. Nou, wat ontzettend aardig dat u ons toch even te woord wil staan. Uh, en... Ik neem aan dat er verder van, van werkzaamheden daar niks meer terecht is gekomen. Nee, uh, gelukkig gewoon uh, dat die mensen die we hielden, die het uh, als eergisteren hielden. Dus dat hebben we nog wel kunnen doen. Maar ja, we hadden gisteren een ontzettend leuk programma gehad. En uh, ja, er is helaas uh, niks van gekomen. Hm. Wat, wat heeft u gemerkt op het moment dat het nieuws kwam... dat het dus opgelost was? W wat gebeurt er dan? Want u zit in een hotel, u mag daar niet uit. Wat gebeurt er dan? Nou, we waren het hotel toch uitgegaan. Oh. Wow. <laughs> ik had er zo van geniet uh, van. En toen heb ik ze weer beneden gevraagd... dan uh, kun je het niet gewoon toch naar een restaurant. En... Uh, toen zeiden ze, nou, we gaan maar naar Noordend waar je allemaal leuke restaurantjes je hebt. Toen zijn ze toch open. Een paar restaurantjes waren open. En uh, uh, toen zijn we daar toch heen gegaan. En toen bleek ook al dat, uh, dat we weer weg mochten van het hotel uit. Dus toen we onze beslissing namen, uh, dachten we nou, uh, het was zo rustig. En we wisten zo dat het zo lokaal was in Watertown. En dat is toch een eentje hier vandaan, waar wij zitten. Uh, toen hebben we taxi genomen en uh, nou, toen bleek dat we ook weg mochten op dat moment. Uh, en uh, toen was hij nog niet gepakt. Maar toen zagen we wel beelden op televisie dat, uh, ja, dat zo'n rode pijl uh, die boot in beeld. En uh, nou, toen hebben we gezellig aan de bar van een hele leuke Italiaan uh, gegeten. Oh. <laughs> <laughs> ja, nu hoeven we nog die even niet even te weten. Het zal vast uh, onspectaculair lekker geweest zijn. Wat <laughs> wij hier horen is dat er een soort euforische sfeer was. In ieder geval in sommige voorsteden van Boston. Dat de politie echt, eigenlijk net zoals in uh, sommige delen van 9-11, toegejuicht werd. En dat ja. men USA USA riep. Heeft u daar iets van gemerkt? Nee, niet in het restaurant en dat gebeurde, maar daar niet. Maar in Waterland is dat uh, inderdaad wel gebeurd. Mensen waren heel blij. en uh, Ja, uh, zo gaat dat hier ook natuurlijk. Uh, dus dat is inderdaad uh, wel het geval geweest. Ja. Ja. En, ja. En u gaat nu gewoon onverrichte zaken weer terug naar Nederland of uh, verlengt u het bedrijf? Uh, Verblijft daar? Nee, uh, uh, ja, Harbert was gisteren dicht. Uh, we hopen dat we vandaag uh, nog een deel van het congres, waar we hier ook voor zijn, uh, wel uh, doorgaat. Dat het congres gaat over het kwaad. Dus dat is heel to uh, toevallig. Hmm. Um, en uh, nee, dan gaan we zondag weer naar huis. Oké, okay, nou hartelijk dank. En uh, kruipt u weer lekker onder de wol, zou ik zeggen. Ja, dank je wel. Hartelijk okay. dank. Dag. Ja. Dag. Dag. Hey, ja, Willem, na 9-11 was eigenlijk Dearborn hè, in ja. Detroit de moslimhoofdstad van Amerika. En iedereen verwachtte daar een enorme clash. Die bleef uit. En uh, ja, wat kan Boston leren van Dearborn? Ja, veel denk ik. Uh, ik heb het destijds, mag ik wel zeggen, uitgebreid bestudeerd. Want inderdaad, men verwachtte daar uh -huh. uh, vechtpartijen. Er is natuurlijk in Amerika wel het een en ander gebeurd ten opzichte van moslims hè, na 11 september. Maar in Dearborn bleef het opvallend rustig. Juist daar waar je de meeste moslims in Amerika hebt. Uh, en en ja, de conclusie die ik trok uit mijn onderzoek was... Uh, dat je dus als moslimgemeenschap... Uh, je niet geïsoleerd bangerig moet opstellen in die dagen na zo'n aanslag... maar je juist moet tonen... En, uh, dat je, dat je, en wat daar ook gebeurd is in Dearborn, met uh, Joodse mensen, christelijke mensen, werd een soort van ecumenische uh, dienst gehouden. Hè, het grote verdriet samen delen. En dus midden in zo'n maatschappij gaan staan. En dat merk ik nu ook al wel na de aanslagen van maandag. Sowieso, voordat bekend werd dat eventueel uh, de daders uh, moslimrelaties uh, zouden hebben, of moslims zijn, mm -hmm. uh, gingen uh, islamitische organisaties in Boston ook al naar de ziekenhuizen toe, werd opgeroepen om bloed te geven, spreken een enorme afkeur uit van wat er nu gebeurt, dus ook een paar dagen later. Dus ik, ik herken al wel dat in Boston men ja ook wel die lessen geleerd heeft, en sowieso is Boston natuurlijk een, een intellectuele stad met verstandige mensen, en je kunt niet een groep verantwoordelijk stellen voor de wandaden van twee mensen. Ja, hoe uh, karakteriseer je in dat licht het optreden van die oom... gisteren op de Amerikaanse tv? En we hebben het in Nederland ook gezien. Die liet zijn neven vallen als een baksteen. Ja, ik denk dat dat voor het Amerikaanse publiek uh, heel erg goed is... He, dat iemand nood, Ze begrijpen ook iemand uit de familie. He, dat, ja, nou ja, goed, Jullie dat moeten je schamen, zeg hij. Ja, he, dat zijn de woorden. In de Amerika is het ook al een beetje oog omhoog, om oog, tand om tandmaatschappij. Ook de roep om de doodstraf komt nu naar voren. In wat andere kringen dan misschien in Boston. Boston, een intellectuele stad, mm -hmm. waar de doodstraf dan niet zo populair is. Maar deze oom speelt daar speelt daar denk ik een, een belangrijke rol om te laten zien van... ja, maar dit vinden wij natuurlijk ook verschrikkelijk. En ik zou op mijn knieën gaan eigenlijk hè, voor, voor de families die dit is aangedaan. Ja, dat zijn de woorden die mensen toch willen horen. En hij sprak ze uit. Maar er was ook een ander geluid. Uh, vannacht verscheen er uh, bij de New York Times een interview met de vader. Ja. Uh, uitgebreid. Uh, de, de, totaal uitgeschreven. Je moet maar op internet ja, uh, het opzoeken. Zin, ja. okay. Nou, de, daar, waarin die vader zegt: Ja, maar dit zijn ah, hartstikke leuke jongens. Ze zijn gewoon gevreemd. Ze zijn ja. bal van waar. Ja, en daar komt de discussie op. En dat, dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Hè, want uh, ja, dat zet wel kwaad bloed in Amerika. Uh, daar komt de discussie op. Van, ja, is het dan toch niet hè, uh, Amerika van alles de schuld te geven? Ja, de relatie Rusland. Amerika speelt een. Op de achtergrond al een beetje een rol. Als het waar is dat tijdens dat half jaar in Rusland, op bezoek bij zijn vader, maar ja, pas getrouwd en een kind, wat doe je een half jaar in Rusland dan? Dat soort vragen komen nu al op, natuurlijk. Heeft hij trainingskampen bezocht? Vooral die oudste broer, die schijnt helemaal in die ideologie gezeten te hebben. En als je die link kunt leggen. Nou ja, als ik zeg Amerika-Rusland op de achtergrond. Ik denk dat ik mag voorspellen dat als dat waar is... meneer Poetin eh, bij de Amerikaanse regering nog wel eens duidelijk zal maken... van hulp aan terroristen, bijvoorbeeld in Syrië... daar zijn wij niet zo voor, meneer Obama. He, dus dit soort internationale... Eh, ja, ja, ja, ja, gevolgen kun je ook nog wel verwachten van, van, van dit hele gebeuren van afgelopen week. Als volgens, die link echt gelegd wordt... Volgens, met, volgens de geruchten hebben de Russen meteen eigenlijk... voordat de, de, de zaak echt uh, uh, helemaal duidelijk was wat er aan de hand was... al hulp aangeboden bij het opsporen. Ja, want dit is natuurlijk, als het de terroristische... Uh, islamitische uh, organisatie is uit uh, Tetsjenië, wat hier achter zit. Ja, ja dat, dat is kor op de molen van de Russische regering. Zie je al dat tuig? Dat moet je aanpakken. En Obama, steun ons. En nogmaals, Obama, kijk een beetje uit met Syrië. Je bent gelukkig al een beetje voorzichtig vanuit Moskou. Een uh, boskast perspectief, hè, om te interveneren in, in Syrië. Maar uh, nu zie je wat er gebeurt. Hè, wat er allemaal kan, hoe, hoe slecht die mensen zijn. En voorzichtig, voorzichtig. Ja, meneer Kerry is hier, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is hier uh, de afgelopen uren ook al over uh, bevraagd. Heeft uiteraard al niks gezegd, want het is allemaal voorzichtig. Je moet alles uitzoeken. Maar dat dit nog wel eens kan gaan opspelen, dat durf ik natuurlijk wel te zeggen in de komende weken. We zullen zien. Eerst moet alles worden uitgezocht. Dat is de veilige manier van commentaar geven. Maar ik geef je op een briefje dat die discussie gaat spelen. als de link gelegd wordt met, met de Tsjenië nog, nog duidelijker dan de afgelopen uren eigenlijk al gebeurt. Ja. Uh, wat voor maatregelen kun je treffen tegen dit soort daden? Je kan toch moeilijk alle snelkooppannen uit de verkoop halen? Nee, en als je nou zo kijkt naar... Want dat was natuurlijk een beetje het verhaal van de afgelopen dagen. Want je kijkt even op internet uh, en dan, uh, nou, dan kun je zo'n bom maken. De gemiddelde Nederlanders... Nou, dat is, dat is echt ontkend hoor. En FBI dat blijkt dit... dus nu inderdaad niet Absoluut zo te zijn. niet waar te zijn. Want dit zijn jongens nee. sowieso tegelijkertijd die bommen af laten gaan... He, en hoe ingenieus het toch allemaal wel al in elkaar zat... daar gaat wel enige training aan vooraf, zou je zo zeggen. En dat zou ook wel weer pleiten voor de gedachte dat hier wel wat meer achter zit dan twee eenzame uh, verknipte geesten. die eens eventjes thuis in de keuken hebben gekeken. Dus dat beeld, ja, dat wordt eigenlijk al wat onderuit gehaald. Uh, en nou ja, jongens, als je de afgelopen uren bekeek wat er al niet gebeurd is. Er is met, met granaten gegooid vanuit een auto door deze twee Boris. Hè, en dat zag er uh, nou, dat zag er sophisticated uit, moet je eigenlijk wel zeggen. Althans, als je kijkt naar de wapens die allemaal gebruikt zijn. Honderden granaten, ze waren helemaal beplakt met explosieven... Hoe komen explosieve... ze eraan? Ja, nou ja, goed. In Amerika is het ook niet zo ingewikkeld. Hè? Dat is om granaten te kopen? Ja, om aan dit soort materiaal te komen. Maar je moet de techniek natuurlijk wel toepassen. Hè? Dus, dus dit, uh, die, die jongens hebben toch wel professioneel gehandeld, zou je kunnen zeggen. En uh, lijken enigszins getraind. Je proeft de voorzichtigheid in mijn woorden. Maar ja. als je zo de af, afgelopen dagen dit allemaal zo bekijkt... dan denk je, nou... Dat valt nog allemaal wel eens eventjes te bezien wat erachter zit. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Nee, dat is en is ziet ook... Uh, dat is ook wel typisch Amerikaans, hè, om zo'n hele stad plat te leggen. Dat zeggen wij Nederlanders dan al, al gauw. Van, jeetje, als we bij ons in Den Haag of Amsterdam wat gebeurt ergens in een wijk... dan leg je toch niet die hele stad plat wat gebeurd is. Hè? Dat is een kritiek die ik al een beetje hoorde de afgelopen dagen. Dan denk ik dat Nederlanders misschien toch ook wel onderschatten... De grootsheid van deze daad, hoe het publieke leven in Boston... Uh, echt een aanslag te verduren heeft gekregen van grote proporties maandag. We zeggen drie doden en meer dan 180 gewonden. Maar midden in de stad, een mega-event, er ja. stonden tienduizenden mensen langs de kant. En dat heeft natuurlijk enorme, enorme gevolgen voor het publieke leven. En ze waren, ze waren spoorloos. En waar moet je gaan zoeken? Het paste afgelopen maandag. Dag, gisteren werd bekend dat het Watertown en Cambridge hè, die regio van de Boston ja. area was. Maar ja, ze waren voor het vluchtig. En dan weet je ook niet precies waar ze zitten. Dus uh, nou, petje af voor, uh, voor wat ze in Boston gedaan hebben. Binnen een week is het uiteindelijk dan toch opgelost. Maar uh, er zullen nog uh, hele grote discussies volgen op juridisch en politiek gebied. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel. Willem Post van het instituut Klingendaal. Nederland moet afstand nemen van Israël als dat land het internationale recht blijft schenden. Met het vestigen van nederzettingen in bezette gebieden. In het uiterste geval moeten de banden met Israël zelfs worden bevroren. Dat zegt de adviesraad internationale vraagstukken. Een van de belangrijkste adviesorganen voor buitenlands beleid. Het rapport met de titel Tussen Woord en Daad... werd gemaakt in opdracht van de Eerste Kamer... en is behoorlijk scherp van toon. En dat valt niet overal in goede aarde. Dat merkte Fred van Stade. Hij is lid van de adviesraad en voorzitter van de werkgroep... die het rapport samenstelde. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u, u, u bent al, uh, uh, zeg maar op het moment dat er zoiets als een rapport was... bent u al overladen met Hoon of uh, wat is er gebeurd? Uh, hoon is misschien een uh, groot woord, uh, maar ik kan niet ontkennen... dat er een aantal uh, kritische reacties is uh, binnengekomen. En dat wekt op zichzelf oh, uh, niet zoveel verbazing... Nee, omdat ik het zeggen, gaat is om toch een zeer vrij... gevoelig... Uh, en onderwij. vrij voorspelbaar, ja. toch? Je weet ook precies wie dat doet. Ja, en ik, ik vind het wel een beetje jammer... omdat het uh, primaire doel van het advies uh, was en is... om uh, te komen tot een herleving van het uh, vredesproces... dat nu al een aantal jaren stil uh, ligt... En, okay. Wij doen in ons rapport ook een heel uh, krachtige oproep... in de richting de Nederlandse regering en, en uh, Europese instellingen... om op korte termijn tot een initiatief te komen... als het even kan, samen met de Amerikanen... om partijen weer aan tafel te krijgen. Ja, de, de, de schendingen van uh, allerlei verdragen... Uh, zeker wat het nederzettingenbeleid betreft in Israël... Nou ja, is zo evident als wat. Er zijn tientallen resoluties van de Veiligheidsraad... van de Verenigde Naties enzovoort... allemaal naast zich neergelegd door Israël. Dat constateert u. Dat heeft eigenlijk iedereen wel geconstateerd. Ja. En u, hoe verder? Nou ja... Uh... Wij constateren dat ook, dat is weinig origineel. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat die schendingen... toch, mag ik zo zeggen, met de mantel der liefde zijn, zijn toegedekt. En dat er sprake is geweest van een politiek van, van gedogen. En het is niet zo dat de strekking van het rapport... om onmiddellijk met sancties te gaan zwaaien enzovoort... want wij willen dat partijen aan tafel komen... En dan zou het niet verstandig zijn om uh, de regering van Israël op de kast uh, te jagen en te zeggen: van uh, we gaan eerst. Uh... Bovendien, die laten zich door. Nou, niet, ja, die jullie niet ik, op de kast ik, jagen, toch? Nou, ik denk dat, uh, dat Netanjahu. Uh, het is natuurlijk erg moeilijk om zijn dieren te proeven, uh, vooral een machtsrealist is. En als hij te maken krijgt met uh, scherpe kritiek uh, uit de Verenigde Staten. Uh, en ook Europa, dat is al gebleken dan denk ik dat hij toch wel gevoelig is voor uh, bepaalde veranderingen in zijn zin. Ja, maar de Verenigde Staten blijven hem uh, tot nu toe volledig dikken? Nou ja, uh, dat gaat misschien een beetje te ver. Eén, uh, het is bekend, uh, Willem Post kan dat uh, bevestigen... dat de persoonlijke verhouding tussen Obama en Netanyahu is buitengewoon bekoeld. En dat heeft te maken met, met grote irritatie bij de Amerikaanse president uh, over het gedrag... Uh, van Netanyahu. Ja, Hij heeft gezegd, I'm fed up. Hè, I'm fed uh, up, <laughs> ja. En dat is de, ook bekend naar aanleiding van het besluit van Netanyahu... Hè, om verder te gaan met, met de bouwplannen enzovoort. Dat speelde eind november, begin december. Dat notabene de, de Joodse burgemeester van, van, van Chicago... ram uh, Emanuel, voormalig uh, chef-staf van Obama... Die sprak over een verraad van de Kans van het van de verraad aan de vriendschap met de Verenigde Staten. Dat zijn natuurlijk hele krachtige woorden, woorden die wij in ons rapport niet, oh. niet gebruiken. Dus ik denk, er zijn natuurlijk heel belangrijke tegenkrachten in de Verenigde Staten, zeker binnen de Republikeinse partij. En dat betekent dat de bewegingsvrijheid voor de president dat die, dat die, eh, dat die beperkt is. Dat moet allemaal erkend worden. Maar eh, persoonlijk, en ik denk dat ik ook mag, mag spreken voor onze raad, eh, sluit ik toch de mogelijkheid niet uit dat eh, de Verenigde Staten inderdaad eh, nog dit jaar met een nieuw plan komt. Maar Kerk, u heeft Kerk... te maken met een minister van Buitenlandse ja. Zaken, een nieuwe eh, minister van Buitenlandse Zaken? Bent u daar blij mee, met Timmermans? Uh, het is niet aan adviesraad om rapport te geven. Ik formuleer de vraag. Nou, Roosentaal dus was natuurlijk een ja, harde nee, voorzien, nee, nou ja, dat van Niemand kan lijn. ontkennen dat er nogal wat, wat uh, verschil van inzicht bestaat... en benadering tussen deze minister van buitenlandse Zaken en de vorige. En wat bemoedigend is dat Frans Timmermans... een duidelijke belangstelling voor dit dossier aan de dag heeft gelegd en ook heeft aangekondigd... dat hij binnen de Europese Unie actieve diplomatie zal bedrijven... om met name ook de grotere landen aan te zetten... om opnieuw naar, naar dit dossier te kijken. Maar, dat, vind ik, dat vind ik bemoedigend. Het tweede punt is ook als het gaat om de, de, de invoer van producten... uit de nederzetting op het gebied... dat Timmermans heeft aangekondigd en dat heeft ook aanleiding gegeven... tot het debat met de Tweede Kamer... Om te komen met, met duidelijke voorschriften ten aanzien van etiketering, aanduiding van de herkomst van die producten. Zodat we weten als we in de supermarkt staan: hé, hey, dit is niet een product dat in de. Mee maar mee ja, gaan. eerlijk gezegd, dat is een afgeleide van een afgeleide van een afgeleide, toch? Nou ja, ik wil niet zeggen dat dit het uh, meest wezenlijke punt is. Maar het is toch niet onbelangrijk om vast te stellen dat op het moment dat, dat Timmermans dus, dus met die plannen kwam. dat het onmiddellijk aanleiding gaf tot discussie in Harwitz. We hebben er grote stukken over gehad, Nederland om, want ze waren dus toch uh, gewend aan die trouw van Nederland, aan, ook aan de politiek van, uh, tenminste, uh, ik moet daar, nu was in ieder geval de trouw in Israël, dus het feit dat in Nederland uh, dat gebaar werd gemaakt, dat heeft toch wel iets veroorzaakt in, uh, in Israël. U zegt ook dat uh, landen zoals uh, Nederland, die uh, heel duidelijk pro-Israël zijn, extra kwetsbaar uh, kunnen zijn op het moment dat de, de strijd zich zou verharden. Um... U, uh, sorry, ben, ja. u, u, uh, welke landen heeft u het dan over? Nou, bijvoorbeeld de, een, een Nederlandse, dat bekend als een heel pro. Is, ja. He? Nou ja, dat heeft uh, aanleiding gegeven tot, tot, tot speculaties. Hè, dat, maar nu, nu praten we denk ik vooral hè, over beleid in het recente verleden. Eh, dat dat het risico in zich zou kunnen dragen hè, tot uh, terroristische activiteiten... Mm -hmm. hè, om afbreuk te doen aan de Nederlandse positie. Uh, nu er sprake is van, van toch wel een duidelijke verlegging van, van, van de koers, uh, het Nederlands beleid, denk ik dat dat gevaar bestaat natuurlijk altijd, maar dat dat toch wel wat minder groot is dan uh, tot voor kort uh, werd, uh, werd aangeduid. Maar goed, u zegt uh, in het rapport: in het uiterste geval moeten de betrekkingen met Israël worden bevroren. Ja. Tot, toch zit dat Nederland niet zo heel snel te doen. Ja? Nou ja, uh, dat zullen we zien. Uh, dit advies is uh, uitgebracht aan de Eerste Kamer. Uh, de Eerste Kamer heeft gezegd van de week bij de aanbieding... we zullen het goed gaan lezen en de kans is groot... dat uh, de regering zal, zal worden gevraagd om daar een reactie op uh, te geven. En natuurlijk zal het zo zijn dat bepaalde partijen... dus heel veel moeite hebben met, met toch wel een, een, een consequent optreden. Ten opzichte van Israël, een politiek van, van echt de daad bij het woord uh, voegen. Daar heeft het uh, denk ik aan, aan ontbroken. En andere partijen zullen daar uh, anders uh, over denken, waarschijnlijk. Het is interessant hoe dat zich uitkristalliseert binnen deze coalitie. Waar natuurlijk duidelijk is dat de Partij van de Arbeid en de VVD daar toch wel verschillend tegen, tegenaan kijken. Dus dat, dat lijkt nog erg spannend uh, uh, te worden. Uh, maar, maar, maar hoe dan ook, uh, wij hebben toch wel de reële verwachting... dat, dat dit rapport uh, aanleiding zal zijn tot een hernieuwd debat... en tot een meer open discussie uh, over deze zaak. Waarbij één ding duidelijk moet zijn. Ik, ik beschouw mezelf als een ware vriend van, van Israël. En het blijkt zo te zijn in de discussie dat het erg moeilijk is voor mensen... om een onderscheid te maken tussen je sympathie voor Israël... En de bezwaren die je hebt tegen het beleid van Netanjahu. Meneer Schade, ja. we begonnen het uh, gesprek eigenlijk even over de tegenwind die u kreeg. Ja. Die u eigenlijk ook had kunnen verwachten. nog die u ongetwijfeld ja. verwacht heeft. In het verleden is altijd gebleken dat mensen die dit soort zelfs zeer genuanceerde standpunten op tafel deden... tot aan bedreigingen toe konden ja. Uh, ja. verwachten. Houdt u daar rekening mee? Nou, dat mag ik uh, niet, niet, niet hopen. Het is wel zo dat uh, bij het adres van de adviesraad... Wat, wat onaangename berichten zijn binnengekomen. Dat is wel zo. Maar gelukkig, voor zover ik weet, uh, dreig, dreigementen uh, niet. Uh, ja, ik, ik maak me daar zelf toch niet veel, veel, veel, veel, veel zorgen over. Omdat ik uh, ieder uitnodig uh, om dit rapport goed uh, te lezen... En ik denk dat je in redelijkheid tot een conclusie komen zitten wat scherpe kant... dat het een buitengewoon evenwichtig rapport is. Bent u wel eens aanwezig geweest bij een discussie van iemand... die een uh, standpunt zoals het uur verkondigt met de tegenstanders? Ja, dat heb ik zeker meegemaakt. Nou, omschrijft u wat sfeertje is? Nou ja, het is heel moeilijk om t, uh, door die muur van emoties heen te breken. Uh, dat, en dat begrijp ik ook wel dat het uh, zo is. Uh, maar toch denk ik dat we moeten denken aan de belangen van Israël op lange termijn. En dan is het zo, dat wordt uh, heel, uh, dacht ik, uh, uitvoerig ook beschreven... dat een doorzetting van de huidige lijn ertoe leidt dat Israël... dat het Joodse volk een minderheid gaat vormen. Een klein stukje land enzovoort. Uit uh, midden van, van, van een meerderheid van Palestijnen... die als tweede rangsburgers worden beschouwd... En dat, dat zou ertoe kunnen leiden dat Israël maar heel weinig vrienden in de wereld overhoudt. Dat is trouwens al gebleken bij die stemming in die algemene vergadering eind november over de opwaardering van de status van de Palestijnse gebieden. Dat maar acht landen, acht landen, nou, de Verenigde Staten geef het toe, Tsjechië. Ja. Uh, en allemaal Panama. Maar acht landen hebben toen tegengestemd. Tot, tot. Dat is een zeer veeg teken. Hoe verder met dit rapport? Het is een aanbeveling. Timmermans kan ermee doen wat hij wil. Uh, Hoe gaat het verder? Ja, dat, dat klinkt natuurlijk. Ja, maar dat is, is het, zo, het is gewoon zo, toch? is gewoon zo. En het is zo dat, dat als ik kijk naar onze staat van dienst. bepaalde aanbevelingen worden genegeerd. Die gaan de kasten. Andere aanbevelingen worden aangenomen. Maar wat wij proberen te bereiken. een hernieuwde discussie. Uh, waarbij in alle openheid over dit vraagstuk wordt gesproken. Welk land zou uh, een goed voorbeeld kunnen zijn? En als het gaat om uh, het, het, dat vredesproces in het Midden-Oosten te ondersteunen? Nou ja, de Verenigde Staten heeft natuurlijk de, de, de, de, de beste kaarten op, op, op zak. Maar als het gaat uh, om, uh, om Europa, uh, mm. dan is het zo uh, dat uh, Verenigd Koninkrijk, uh, Frankrijk, Scandinavische landen ook, maar uh, dat, dat, dat Groot-Brittannië. Uh, en, en Frankrijk uh, dicht zitten he, in de buurt van een nieuw vredesinitiatief. En heel belangrijk is om ook de Duitsers zover te krijgen. He. Het zal u niet verbazen dat de Duitsers natuurlijk buitengewoon terughoudend zijn om hier hun nek uit te steken. En eh, als we praten over Europa, dan kunnen we heel erg cynisch zijn. Maar als het zo is dat er overeenstemming bereikt kan worden... tussen wat ik maar noem de grote drie... Eh, dan zijn er zeker eh, kansen voor een succesvol Europees optreden. En daar heeft u weer een, een voorschot op gegeven. Het Nederlands beleid dus in zaken Israël en de Palestijnen... moet radicaal worden gewijzigd. In een uiterste geval zelfs moeten de banden met Israël... ...tijdelijk dan waarschijnlijk worden bevroren. Dat zei dus Fred van Stade van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hartelijk dank voor uw komst. Tot uw dienst. So Hier stond volgens het draaiboek het koningslied geprogrammeerd. Het goede nieuws is dat dat niet doorgegaan is. Wat u hoorde was het nummer Rosie van Joan Armitage. Ik wil het nou eigenlijk wel eens horen dat hele koning. Maar nou, weet je, wat krijg jij het straks <laughs> van mij? Goed, <coughs> dan ga ik het net over de longdagen hebben... terwijl ik hier een beetje zit te proesten. Goed, ik ben een beetje verkouden. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Mijn stem klinkt een beetje dof. Maar goed... We gaan het hebben over de longdagen. Tijdens die zogenaamde longdagen die gisteren en eergisteren... werden gehouden in Utrecht, zijn maar liefst 90 Nederlandse onderzoeken besproken. Waaruit blijkt dat er verschillende soorten astma zijn... die iedereen eigen behandeling verdienen. Nu is het nog zo dat een astmapatiënt een standaardbehandeling krijgt. Maar in de toekomst zal iedere vorm van astma... de daarbij best passende geneeswijze krijgen. We gaan erover praten met Pieter Riemstra. Hij is congresvoorzitter van de longdagen... en hoogleraar celbiologie en immunologie... Van Longziekte aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat, wat zijn dat voor dagen, die longdagen? De Longdagen uh, is een, een initiatief van een aantal organisaties... die uh, vorig jaar eigenlijk voor het eerst zijn gehouden. En uh, de bedoeling van het congres is eigenlijk dat iedereen... Uh, die te maken heeft met zorg voor patiënten met longziekten... en met wetenschappelijk onderzoek uh, naar longziekten... dat die bij elkaar komen. Dus uh, we hebben hier longartsen bij elkaar... we hebben laboratoriumonderzoekers bij elkaar. Internationaal? Nee, dit is een nationaal nee, congres... Okay, yeah. waar we wel internationale sprekers ook uitnodigen. En wie was daar bijvoorbeeld uit het buitenland? Uit het buitenland hadden we bijvoorbeeld uh, Stephen Holgate. Het is een bekende astma-onderzoeker uh, uit, uh, uit Engeland. Uh, die ook veel, uh, ja, veel werkte aan zeg maar, hoe kun je nou uh, de resultaten van onderzoek vertalen naar de praktijk. Een andere gast was bijvoorbeeld een kinderlongenarts uit, uh, uit Londen. Uh, die vertelde over wat zijn nou de gebeurtenissen vroeg in het leven die bepalen uh, of een longziekte zich gaat ontwikkelen. Ik las ergens in een documentatie dat er alleen in Nederland 90 onderzoeken liepen. Ja, uh... ja, dat klinkt een beetje vreemd. Nee, nou, dat, dat, dat klinkt misschien een beetje vreemd van u, dat dat zo stelt. Het werkt zo, zo'n congres, dat, uh, daar nodigen we sprekers voor uit. Maar wat we ook doen, is dat we alle onderzoekers in Nederland... op het gebied van longziekte vragen om een samenvatting van hun onderzoek in te dienen. En dat doen ze uh, door dat insturen. Dan hebben we een commissie die selecteert dat dan. En die gaat zeggen, nou, die kunnen daar een praatje over houden. Die kunnen dat presenteren in de vorm ja, van een Ja, maar pas. 90 onderzoek zou het niet handig zijn als wat mensen bij elkaar gingen zitten? Uh, daar wordt heel erg veel samengewerkt. En dan hou je maar, er toch nog negentig over. Ja, dan hou je er nog negentig. Omdat gewoon, uh, uh, wat je heel vaak ziet, is uh, dat bijna al die onderzoeken... daar zijn meerdere afdelingen en vaak ook meerdere instituten uh, bij uh, betrokken. Maar het is natuurlijk heel specialistisch. Hè? Dat onderzoek, wat daar gepresenteerd wordt... dat is van individuele promovendi die dus promotieonderzoek doen... op een stukje van het onderwerp. Maar er wordt heel erg veel samengewerkt. Maar bij long. longziekte denk ik toch in eerste instantie astma... Ja, astma en natuurlijk uh, COPD, hein, chronisch obstructief longlijden, is een heel belangrijke. Alleen al die twee samen, dat zijn bijna een miljoen Nederlanders. Dus dat is echt. echt zijn dat de twee belangrijk. hoofdziektes? Dat zij qua aantallen zijn dat natuurlijk de twee hoofdziekten. Maar daarnaast in het congres hebben we natuurlijk heel veel aandacht... ook voor andere longziekten. Longkanker is natuurlijk een belangrijk ja. probleem. Maar ook uh, uh, ziekten waarbij verbindweefseling van de long een rol speelt. Uh, of waarbij een te hoge druk op de uh, longvaten uh, uh, uh, een rol speelt. Dus uh, we daar aandacht aan alle... Alle verschillende longziekten. Uit die documentatie blijkt een beetje dat er dus uh, uh, er gekeken wordt naar zoveel verschillende soorten longziekten. En ook desnoods zoveel verschillende soorten astma. En dat je daar dus eigenlijk aparte dingen mee doet. En kennelijk tot nu toe dat het dus niet gebeurde. Ja, uh, als je kijkt uh, naar dat onderzoek wat is gepresenteerd... Hè, 90 onderzoeken hebben we het dan over. Uh -huh. Daarvan gaat natuurlijk een deel over astma... en een deel gaat dan over zeg maar, die verschillende soorten astma. Natuurlijk is het zo dat het al standaard is... dat een patiënt met uh, een niet heel ernstig astma... op een andere manier wordt behandeld... dan iemand met een ernstige vorm van astma. Dat gebeurt al. We weten ook bijvoorbeeld dat patiënten met een heel ernstige vorm van astma... dat wanneer we bepaalde dingen in het bloed meten... dat uh, een bepaalde behandeling bij die patiënten ook beter werkt. Maar wat we nu eigenlijk steeds meer beginnen te realiseren, dat dat astma dat is he, naast dat de ernst verschillend kan zijn, dat er ook andere dingen verschillend kunnen zijn. Mensen zijn verschillend in wanneer ze hun astma ontwikkelen, voor het eerst op jonge leeftijd, op latere leeftijd, het soort ontsteking wat een rol speelt. Is verschillend bij verschillende soorten astma. Uh, het astma uh, wat uh, gepaard gaat met, met overgewicht, of tenminste, astmapatiënten met overgewicht, weten we die reageren anders op medicijnen. He, die, uh, daarvan is het astma moeilijker onder controle te houden. Nou, dat is heel erg belangrijk om te zien. En wat we dus nu uh, zien, is dat we dat steeds beter in kaart uh, uh, kunnen brengen. En dat uit experimentaal onderzoek ook blijkt... dat je die verschillende soorten astma, we noemen dat fenotypes, dat je die ook op een andere manier kunt gaan behandelen... en op die manier uh, gerichter kunt behandelen. Wat gebeurt er eigenlijk bij astma in het lichaam? Ja, wat er bij asma, uh, twee dingen zijn kenmerkend bij astma in het lichaam. Dus dat is aan de ene kant het ontstekingsproces in de long. En kenmerkend voor astma is de zogenaamde hyperreactiviteit. Je moet zich voorstellen, rondom de luchtwegen zitten spiertjes, die spiertjes kunnen samentrekken. Alleen uh, bij iemand met astma gebeurt dat al bij het minst of geringst. Dat noemen we hyperreactiviteit. En dat zijn de kenmerken eigenlijk van astma. Maar u zegt, zo langzamerhand komt men er steeds meer achter, dat er een heleboel verschillende typen zijn. Ja. Hè? Wel vroeger ging men misschien uit van één soort astma, je had gewoon astma en dat was het dan. En dan nam je een pufje en dan hoopte je dat het je over twintig jaar beter ging. Ja. Dat ja. was het ongeveer, hè? Ja, dat was het ongeveer. En nu krijg je dus steeds meer een, een medicatie op maat? Je krijgt steeds meer medicatie op maat. Hè? Dat zien we natuurlijk ook bij andere ziektes. Bij ja, kanker uh, maar, is dat ook zo, natuurlijk. Ja, ja. Bij, bij kanker is dat helemaal. Is dat natuurlijk de afgelopen jaren echt is een revolutie in de behandeling ja. geweest. En uh, nou, bij astma zien we dat ook komen. En we beginnen daarvoor moet je natuurlijk eerst heel goed die verschillende soorten. Astma moet je heel goed in kaart brengen. om te begrijpen. waardoor ze verschillend worden veroorzaakt. en dan te kijken hoe je ze apart kunt gaan behandelen. Dus we zijn al op weg. aan die hè, individuele behandeling. maar we kunnen daar de komende jaren. kunnen we er nog veel meer verwachten. En wat kan dat dan betekenen? Ik bedoel, wat, de ene behandeling of de andere? Hoe, hoe, hoe verschillend kan dat zijn? Nou, hoe verschillend kan dat zijn? Um, heel veel mensen worden natuurlijk. met astma behandeld. met ontstekingsremmers. En. Uh, dat werkt Bij de ene patiënt werkt dat heel erg goed, bij de andere werkt dat minder goed. Uh, dan blijkt dat wanneer je daar een ander middel bij doet... of die ontstekingsremmer gaat afbouwen en iets anders erbij doet... dat zo'n patiënt veel beter zijn astma onder controle houdt, zoals we dat zeggen. Dus eigenlijk minder klachten ervaart van zijn astma. Nou, dat is eigenlijk wat je wilt. Dat is die behandeling op maat en wat we willen. Dus dat we in plaats van dat het, zeg maar, trial and error... Je past het een beetje aan. Iemand maar was, ging dat tot nu toe zo? Dat er gewoon verschillende methoden werden uitgeprobeerd... en kijken wat er werkte? Nou... Aan de ene kant is dat zo, maar daar wordt natuurlijk wel op een intelligente manier naar gekeken. Uh -huh. Alleen, daarin wordt nog weinig bijvoorbeeld het soort ontsteking, wat een rol speelt, wordt erbij betrokken. En daarvoor gaan de mogelijkheden enorm toenemen. Het voorbeeld wat ik net noemde, van die heel ernstige patiënt met astma, die op grond van een bloedtest op een bepaalde manier beter behandeld kan worden... is daar al een voorbeeld van. En daar zullen we veel meer voorbeelden van gaan zien. Kunnen een hoop mensen uiteindelijk over astma heen groeien eigenlijk? Hoe heb wel, je dat voor je leven? Het is wel zo dat, dat de ernst van het astma dat dat wel verschillend kan zijn in verschillende perioden. Dus, iemand die op jonge leeftijd astma heeft, die hoeft er natuurlijk op latere leeftijd minder. Uh, last van te ervaren. Maar er zijn ook mensen die op jonge leeftijd... juist helemaal geen last hebben. En die in hun dertige, veertige jaren een astma gaan ontwikkelen. Dus oh. in het leven is dat wel verschillend, ja. En, en dus dan ga je ook op zoek naar de oorzaken daarvan. Dan ga je op zoek naar de oorzaken daarvan. Dus vandaar, er waren ook heel veel uh, presentaties in het congres daarop gericht... dat we proberen te begrijpen... Hè, allergie speelt bij veel astmapatiënten een belangrijke rol. Het lichaam heeft eigenlijk een manier... Het, het afweersysteem van het lichaam heeft een manier om ongewenste reacties te voorkomen. Dat lijkt te ontsporen bij mensen met een allergie en astma. En daar beginnen we ook steeds meer over te begrijpen. Hoe we misschien die eigen controle van het afweersysteem, hoe we die kunnen gaan verbeteren. Op dit moment liggen al die onderzoeken er he, naar verschillende soorten astma. Eh, en, en die bijpassende behandeling dan. Op wat voor termijn gaat die astmapatiënt daar echt iets van merken? Of is dat al zo? Nou, wat ik aangaf, dat, dat is voor een deel al zo bij die heel ernstige astma-patiënt. Uh, en uh, wat we zien is dat het eerste onderzoek daarover in de vakbladen wordt uh, gepresenteerd. Uh, en we kunnen verwachten dat dat de komende jaren dus steeds meer uh, uh, een rol gaat spelen in de behandeling van de Ja, Het is gewoon een vakgebied dat enorm in ontwikkeling is. Ja, zeker. Ja. Dus op naar de uh, volgende longdagen. Ja, de Longdagen 2014. Ja, maar is dat niet U zegt het is een Nederlands initiatief. Bestaat dat in het buitenland ook, dat soort zaken? Nou, het unieke van de Longdagen is dat naast die zorgverleners ja. en de onderzoekers, dat er ook patiënten bij betrokken worden. Okay. We hebben een middagprogramma op de donderdagmiddag en de vrijdagmiddag in Utrecht gehad. Waarbij ook patiënten aanwezig waren. En aan het eind van uh, de middag hebben we een sessie gehad waarin patiënten, uh, publiek. Uh, en uh, dus de ja, professionals, noemen we dat dan, bij elkaar kwamen. Donderdagmiddag hebben we bijvoorbeeld een, een longdagen debat gehad... met dus patiëntenpubliek en die zorgverleners en onderzoekers... over preventie, hè? van wie is dat te verantwoorden? Een en dat de... is een uniek concept, vind ik. Een Eén van de grootste ziekten in Nederland, hè? Eén van de grootste ziekten in Nederland. Ja. Ooit uitgebannen? Nee, dat kan niet, hè? Ik denk dat dat uh, te optimistisch is om te gaan zeggen... dat we dat uh, over tientallen jaren gaan uitbannen. Hartelijk dank. We spraken met hoogleraar celbiologie en immunologie van longziekten aan het Leidse Universiteit Medisch Centrum. Pieter Himstra ging dus over het onderzoek dat wordt gedaan naar verschillende soorten asma. Naar aanleiding van de longdagen in Utrecht. Hartelijk dank voor uw komst en meer informatie via nieuwsshow.nl. Vaste de trik. van half negen tot elf op de Radio 1 zaterdagochtend. Dit is de Trost Nieuwsshow met Peter de Bie en Nieke van der Wey. In het grote verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederland... zijn het ondergeschoven kinderen, de poezen. Gelukkig krijgen ze nu alsnog de aandacht die ze verdienen. Gisteren namelijk promoveerde parooljournalist Paul Arnoldussen... op een onderzoek naar de poes in oorlogstijd. Een verhaal over de dunne lijn tussen verzet en aanpassing. Te boek gesteld onder de titel Poes in verdrukking en verzet 1940-1945. Goedemorgen, Paul Arnoldussen. Goedemorgen. Dat van die uh, promovendus is een onzinverhaal? Nee, het is geen onzinverhaal, het oh. is ironie. Oh, dat is ironie. Oké, okay, ja. okay, okay, okay. dan zijn we daar in iedere uit. Oké, okay, nou maar meteen Pijn, beginnen... Het was een prachtige promotie gisteren, hoor. Een onvergetelijke dag. Ik heb alle hoeken van het kattenkabinet gezien. Kijk, wat en, was het bij de, de, de Poesekrant? Nee, maar het, het kattenkabinet. Het, het is een prachtig museum ja, ja. Dit, is, dit is een editie ja. van de Poesekrant, hè? Ja, ja. Ja, ja. De, de luxe editie is ja. dat. Ja. Goed, uh, ja, uh, verdrukking en uh, verzet. Ja, wat, uh, welke, welk woord kies je als je er één moet kiezen? Verdrukking of verzet? Verdrukking, hoor. Ja, <laughs> want... Nou, ja, die titel is ontleend door wij, ja. uh, wij scholieren in de 1960... 65 en zesde klassers dat waren toen de hoogste klassen... kregen in 1960 allemaal een boekje, voor niks. Volk in verdrukking en verzet heette dat. Klopt. En dat was een beetje... Nou ja, ik, ik Van het Vijfwijcomité. Voilà. Ja. En, en, en dat... En dat boekje, dat, uh, nou ja, dat heb ik altijd onthouden. Het komt ook een beetje door de bombast in die titel natuurlijk. Volk in verdrukking en verzet, weet je wel, die alliteratie en zo. Ja. Een hele zware aangezette zaak. Ja. Nou ja, en toen dacht ik, poes in verdrukking en verzet. Ja, maar, maar goed, uh, ze spiegelen zich wel aan hun baasjes. Hè? Uh, geen verzet, geen collaboratie, maar simpelweg proberen... om zoveel mogelijk te overleven in een buitengewoon moeilijke tijd. Ja, de meeste poezen waren grijs, was een van mijn hè? Ja. In vervolg van uh, Chris van der Heide, die het over grijs had. Ja. Ook dat is natuurlijk allemaal een beetje ironie, hè? Dus we, nou, maar dit, maar eh, het is, het is een wel van... degelijk een, een, een serieus onderzoek. Ja, ik heb dat onderzoek wel serieus ja. gedaan. Maar, uh, tuurlijk, en, dat ik, we en ik ga ook niet zeggen dat het allemaal onzin is, helemaal niet. Maar uh, uh, uh, uiteraard waren de poezen, passen zich aan, ja... Maar misschien moeten we... Het, wat is er bijzonder aan de poes in de oorlog? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Hè? Nou, misschien kunt u eerst even de vraag beantwoorden. Bent u zelf echt een, een, een harde poesengek, of niet? Nee. nee. Helemaal niet. Nee, de, dus nee, dit was de, gewoon een leuk onderwerp. was een leuk onderwerp. Ik ben dol op poes, maar ik, ik heb geen portretjes van poes aan de muur. En ik heb geen plusje poes. En dat heb ik allemaal niet, nee. Oké, okay, dan, dan ik ben in vrij... een ironische bui. Praten ja. met vrienden. Kom je inderdaad een poes in de Tweede Wereldoorlog. Nou, aard... En dan, wat, gebe, wat gebeurt er dan? Nee. Wat, wat verzin je dan? Nou, de aanleiding, zal ik de aanleiding vertellen? Ja. Want dat was. Ik was met heel iets anders bezig. En toen zag ik een krantenberichtje uit 1940. Juist na de inval. En dat ging over de distributie van kattenbrood. Op het begin was ik al verbaasd dat toen al kattenbrood was. Ik dacht dat dat iets na oorlogs was. Maar dat blijkt al uit de jaren 20 te dateren. Maar het sajante het was dat die. Je kreeg dus bonnetjes, hè? dus uh, suiker was op de bon, alles ja. was op de bon. Na verloop van tijd was alles. In, en kattenbrood ook. Maar dat mocht niet iedere kat hebben, dat was alleen voor raskatten. En dat was natuurlijk zo volstrekt. Dat is wel curieus. Dat is curieus. Dus je denkt van. zou echt die, die rassenpolitiek van die nazi's nu zijn doorgedrongen tot de poezenpopulatie? Het was natuurlijk volstrekt absurd dan ga je dat uitzoeken en het ligt genuanceerder. Maar dit is zeker waar, hoor. Het waren dus alleen de raspoezen die aanmerking kwamen. Wat is een raspoes dan? Als, ja, als, was... als die beesten een stamboek hebben. Jawel, dat was oh, toen al een begin van, uh, van ras, wel? hoor. Dat is er nog steeds. Je hebt toch Angorapoezen en Siamese en zo. Nee, maar dat was eerlijk gezegd was dat ook heel belabberd omschreven. Uh, dat, dat deden ze niet zo goed. Maar in ieder geval... De raspoezen kregen het en werkende poezen. Je moet je voorstellen dat... Werkende dat... poezen. Ja, ja ja, ze werden gewoon, gewoon als muizenvangers gewoon gehouden. Nou, ja, ja. Later zijn ze ook nog wel in het circus aan de slag gegaan... Toen, die tijgers, uh, toen de tijgers, laat ik zeggen, wat onhoudbaar waren geworden... omdat die A, erg veel vlees aten... en B, omdat je bij luchtalarm wat moeilijk met die beesten... naar de schuilkelderkap... Echt waar en, de kat ging het circus in? Dus, wat kon die dan? Dat kunde vrij veel, hoor. Dat... Uh, ze zijn wel te dresseren. Ze gaan uh, gezellig zichzaggend uh, over een plankie. Ze gaan een uh, glijbaantje af zonder dat je ze duwt. Dat doen ze dan zelf. Het aardige van... Uh, dat is, uh, was al voor de oorlog natuurlijk bekend. Je kunt poezen wel dresseren. Maar bij honden moet je ze een brokje geven na afloop. Hè, na, na hun ja. trucje. Poezen moet je constant voeren ondertussen. Ja. En je moet poezen dresseren op de plek waar ze ook gaan optreden. Maar er staat ook in jouw boek dat er op een gegeven moment wordt gezegd... we moeten dus zorgen dat die poezen zoveel mogelijk in leven blijven. Want als we ze uh, opeten of doodmaken of zo... Dan, dan gaan die muizen de overhand nemen... en die gaan veel meer schade toebrengen aan de, de, leven, de, de levensmiddelenvoorraad. Dat argument is genoemd, ja. ja. Maar kijk, de bedreiging kwam ook dan vooral... Uh, eigenlijk niet omdat ze honger zouden krijgen. Want kijk, de meeste poezen uh, voor, uh, voor de oorlog aten gewoon met de pot mee. En dat bleven ze ook na de oorlog doen. Was alleen, er was pas in de hongerwinter honger in de oorlog. Maar daarvoor was er wel een ernstig vleesgebrek. Hè? Er is, vlees is altijd heel schaars geweest. Dat had te maken met het feit dat de boeren gedwongen werden over te gaan op landbouw. Omdat dat veel efficiënter is qua calorieën ook. Er is echt veel voor te zeggen natuurlijk hoor. En die beesten werden dus, en dat was hun levensbedreiging, werden als vlees gezien. Want ze smaken net zoals konijn. Nas gegeten? Nee. Maar... Ik heb één keer konijn gemaakt voor mijn kinderen. Oh. Dat, toen waren ze al ja. erg verontwaardigd. Ja. Dus dat staan dat ik poes geserveerd dat, heb. Maar nou ja. goed, hazenpeper het laatst ik in je boek. Ja. Zo, nee, gewoon... maar, het schijnt gewoon helemaal naar... Je, ziet geen, je proeft vrijwel geen verschil tussen konijn en... Uh, en, en werden er, en, er veel opgegeven? Ja. De aantallen, kijk, er zijn dus helemaal geen aantallen bekend. Honden werden geregistreerd vanwege die belast, belastingen... Poezen, dat is, is nooit bijgehouden. Ik denk dat er toen zo'n 300.000 tot 500.000 poezen waren. Maar die, ja, er werden er veel opgegeten. En in het begin mocht dat eigenlijk ook wel. Het was formeel, als je je eigen poes wilde opeten... was daar niks aan te doen. En als je dus poezen kocht om ze, om, ze, om ze te slachten... was daar eigenlijk ook niks aan te doen. Dus pas in 1943 kwam er een slachtverbod voor poezen. En dat was echt ingegeven door de angst dat... Uh, geallieerde propaganda gingen maken met... in het bezette Nederland eten ze thans poes. Hè? En dat was echt de achtergrond van, de, van, de, van dat besluit. Er was ook nog één serieus ding... want uh, dat, dat komt in jouw boek op een goed moment tevoorschijn... dat er op een goed moment echt een poesenpopulatie achterbleef... die van Joodse mensen was. En die Joodse mensen waren afgevoerd. Ja. En die poesenswierven in de rond. Is dat serieus nou, poesen... ooit zo geconstateerd? Nou, nee. Dat is, het is niet zo dat er een verzameling poezen rondzwierf. Nee, de, mensen, waarom werd ik erop gewezen? Het blad van, van de dierenbescherming had een stuk over hoe uh, poezen die achtergelaten werden... Voor me, uh, van mensen die plotsklaps vertrokken waren... Uh, dat die, uh, nou ja, of iemand zich daarover wilde ontfermen dat daar beter op gelet moest worden... Bij gebrek ja, aan dierenasiels. Ja, er, was wel, ja, er waren wel dierenasiels, maar die waren natuurlijk, vooral om die dieren af te maken. Dat is, dat is niet helemaal uniek voor de oorlogstijd hoor. Maar de, uh, het saillante daarvan was dat duidelijk die schrijver wist waar het over ging, dat het ging om weggehaalde joden. Dat merk je omdat in dat blad voortdurend krijgt iedereen ontzettend uit de vegen uit de pan als ze, als ze een dier achterlaten of zo. Dat laten ze, en dat hebben ze daarbij in dat stuk laten ze dat na. Ja. Maar ze kunnen het natuurlijk ook niet benoemen. Nou ja, weet, weet je wat ik op een of andere manier ook wel heel pijnlijk vond? Was dat die, die vergass, vergassingskist voor poezen die erin ja. staat. Weet nou je nou wat? Ja, in 1944 gaat het eigenlijk vooral om... Nou ja, er moeten zoveel poezen zij niet meer te handhaven. Laten we ze dan maar op een fatsoenlijke manier... Uh... Uh, uh, uh, vergassen. Asfixiatie toe het asfixiëren. Ja, ja daarom heb ik het natuurlijk ook opgenomen. Het is, het is een beetje. In een dierenbeschermingsblad is dat een beetje pijnlijk. Ja. Er was een iconische poes. De, volgens mij, Anne Frank had er drie, hè? Ja, nou, er waren dus een aantal poezen in het achterhuis. Daar, is, daar was al veel van bekend, hoor. Want daar heeft Miep Gries vragen over beantwoord. En zo. Miep Gries was de verzorgster van ja. de, de bewoners van het achterhuis. Maar de poes was niet bekend. En ja, goed, kijk. Ook dit heb ik natuurlijk weer opgeschreven met enige afstand. Ik bedoel, maar ja, alles van alle vraag is nieuws. Of het nou om die kastanje gaat. Ik heb gevonden dat, in, tien jaar geleden kwam in het nieuws... dat zij in 1941 aangifte had gedaan van de diefstal van haar fiets. Zelfs dat werd, werd nog door het nieuws gebombardeerd. Dan dacht ik, kan ik wel met mijn moordje komen? Uh, het is wel een ander verband, maar dat heeft niet zozeer met de poes te maken... wel interessant, omdat uh, het gaan onderduiken van de familie Frank... toch wat minder onverwacht voor de buitenstaanders moet zijn gekomen... dan tot nu toe was aangekondigd. Want uh, het buurmeisje dat die poes overgenomen heeft... heeft tegen me gezegd... die poes kwam al twee weken eerder dan voor hun vertrek. Terwijl in de verhalen van de vriendinnen van uh, Anne Frank... en ook Anne Frank zelf in haar dagboek zegt... Ik, de enige die ik, waar ik afscheid van heb kunnen nemen is moortje. En dan denk je, van, dat nou, heeft ze toch zelf geschreven? Dus eh? dat zal wel zo zijn. Ze heeft dat geschreven in haar tweede versie. En haar tweede versie is voor publicatie bestemd. Hè? Dus ze heeft een eerste versie gemaakt. Toen kwam die oproep uit Londen van ga dagboeken schrijven. Toen dacht ze, ik ga een dagboek echt pu voor publicatie maken. En ik sluit niet uit dat ze het een beetje aangezet heeft qua moordje. Moordje is dus naar, naar, naar, uh, naar dat vriendinnetje gegaan. En is, uh, ja, heeft de oorlog ook niet overleefd. Een hartstikke mooi boekje. Ja, echt echt leuk. Voor de, voor de poezen uh, liefhebben, maar ook voor de hatig. Nou, kijk eens ja, aan. Of dan dat je dan je wel. die site, Cats that look like Hitler? Ja, dat moest ik ook echt in. Ja, er, is, er is nog een site, die, die zult u ook tegenkomen zijn. If I think I had cheeseburger of so zoiets. Het gaat alleen maar over poezen. Die doen de meest bizarre dingen. Goed, hartelijk dank. U hoorde Paul Arnoldsen. Zijn boekje Poezen in verdrukking en verzet. 1940-1945. Uitgave dus van de poezenkant. Tot zometeen. Met de familie Telau. Samen thuis, samen trots. Camera, microfoon, kogels, adrenaline, vuur. Stort meer, lijkt het wel, ik weet niet zeker. Helden in de frontlinie. Ze blijven gewoon schieten, het staat het vuur, het bestaat niet aan de frontlinie. Het gedrag van de oorlogsverslaggever ontleed. Met Hans-Jaap Melissen, journalist van het jaar 2012. Houders oh, dus consularesplul aan. Kom op, kom op, kom op, Vanavond, van kwart over zes tot zeven in Pavlov. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En...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 De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Dit is Radio 1.